In Groningen overwegen zo'n 300 huizenbezitters om naar de rechter te stappen. Ze willen een schadevergoeding van minister Kamp... omdat hun huis minder waard is geworden door de gaswinning in het gebied. De 300 mensen hebben hun huis onlangs verkocht of hebben het sinds kort te koop staan. Ook die laatste groep heeft nu al recht op een schadevergoeding, zegt hun advocaat... omdat hun huis nu al minder waard is en minder makkelijk wordt verkocht. Gisteren werd bekend dat het kabinet 1,2 miljard euro uittrekt... om de gevolgen van de gaswinning in Groningen te compenseren. Minister Kamp praat daar op dit moment over in Groningen. Bij het gesprek op het provinciehuis zijn zo'n 200 mensen aanwezig... onder wie de commissaris van de Koning, de burgemeester, ondernemers en actievoerders. De minister geeft uitleg over de compensatieregeling... en over het besluit om de gaswinning te verminderen. De FNV wil vanmiddag een demonstratie houden in Zuidbroek. De bond vindt dat het kabinet de problemen rond de leefbaarheid... en de werkloosheid in de regio onderschat. Het dodental van de aanslag in Afghanistan is opgelopen tot 21. Onder de doden zijn 13 buitenlanders, onder wie vier medewerkers van de WN en een vertegenwoordiger van het IMF. Een zelfmoordterrorist blies zichzelf gisteravond op bij een restaurant in Kabul. Het is de bloedigste aanslag op buitenlandse burgers in Afghanistan sinds het begin van de oorlog, 13 jaar geleden. Op het WK-sprint in Nagano gaat Michel Mulder naar de eerste dag aan de leiding. Mulder won de 500 meter. Op de 1000 meter ging de schaatser bijna onderuit en werd hij vijfde. Maar dat was genoeg om de concurrentie voor te blijven. Bij de vrouwen werd Mago Boer op beide afstanden tweede. Daardoor staat ze ook tweede in het klassement achter de Chinese Yu. Het weer, periode met zon, maar ook wolkenvelden. Verder is het zacht, zo'n 8 tot 11 graden. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. Er staan momenteel geen files. Er zijn voor vandaag geen snelheidscontroles aangekondigd. Dat betekent niet dat er nergens gecontroleerd wordt, maar alleen dat ze niet vooraf bekendgemaakt worden. Tot zo over de verkeersinformatie.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 Oh, we zijn er al in, hè? Ja, we zijn we al er in. Het was Creedence Clearwater ja. Revival met uh, Hool Stop the Rain. Nou, dat is vandaag aardig gelukt in ieder geval. Het zonnetje schijnt. Ja. En dat betekent iedereen dat wij naar de tweede uur gaan hier voor een goedemorgen goede Zandvoort. Live vanuit Hotel Hoogland. Kom gezellig langs als ja, je wil Koffie is klaar, thee is klaar. Is, uh, klaar en er ja. zijn twee hele gezellige hier al binnengekomen. Dus. Uh, de, de, ja, Dat dan hopen gaan, we tenminste. En ik ben oh, er, er, ook, er En sorry, en, en Virgil is er, is er ook. Is er ook. Goedemorgen Veersel. Ja, ja goedemorgen. goedemorgen. Goedemorgen. Namens GroenLinks. Nou GroenLinks, uh, jij gaat ons uh, ja, wat standpunten verkondigen van GroenLinks. Uh, we hebben best wel wat onderwerpen waar we jouw mening over willen horen. Windmolens? Ja, uh, <laughs> nou, we willen even eigenlijk de, willen eigenlijk de, de <laughs> gemeenteraadsverkiezingen van, van dit jaar even... Uh, horen wat de, wat de speerpunten zijn voor ja. GroenLinks. Misschien is dat wel... Uh... Nou, ik ga jullie ongelooflijk verrassen. Is ja? dat zo, Ja. ja. Vertel. Nou, ja, we doen niet mee. Hoe <lacht> <Wat> bedoel je? <lacht> nou, zoals ik het zeg, denk ik. Zodat in zin van dat we niet meedoen aan de verkiezingen. Uh, gemeenteraadsverkiezingen. Mm -hmm. In Zandvoort. Op andere plekken in Nederland hoop ik van wel. Ja. Maar niet in Zandvoort. Waarom niet? Ja, dat heeft te maken met, uh, uh, met continuïteit. Uh, Kees van Deurzen en ikzelf hebben de afgelopen uh, vier jaar... en Kees van Deurzen daarvoor uh, de kar getrokken. Uh, toen viel, in, in, acht jaar terug... toen begon uh, Kees van Deurzen met z'n tweeën eigenlijk... Uh, na lange afwezigheid in de Zandvoortse politiek. Toen viel er iemand uit. Toen kwam alles op zijn schouders terecht na twee, drie jaar... Uh, toen zijn we samen begonnen aan de afgelopen vier jaar. En toen ben ik uh, voor een hele korte periode uitgevallen. Toen viel het ook weer terug op zijn schouders. Toen ben ik weer teruggekomen. Toen viel het op onze beide schouders. Dan heb je nog wel uh, ondersteuning, gelukkig, van, uh, van, van mensen. Uh, die uh, jou, jouw zaken een warm hart toedragen. Maar het is, het, je, je wordt, de basis wordt heel smal. Uh, wat betekent dat als, uh, als we nu verder gaan... Ik de enige ben... Uh, die feitelijk de kar trekt met wel wat ondersteuning. Maar uh, niet met uh, mensen die zeggen van goed, als jij uitvalt, dan ga ik op jouw plek zitten in de gemeenteraad. Dat heb je wel nodig natuurlijk. Ja. Nou ja, het uh, is niet echt hele goede reclame als een uh, stoel op een gegeven moment uh, ja. onbezet is. Ja. Nee. Dat is niet goed. Dat is best wel een besluit natuurlijk. GroenLinks heeft dat landelijk natuurlijk ook niet echt makkelijk. Het gaat redelijk. Maar het is niet dat je zegt het gaat sky high. Het is toch wel een besluit om te nemen. Om dan te zeggen we doen niet mee met de verkiezingen. Ja. Ik vind het wel persoonlijk moet ik zeggen dat ik het heel vervelend vind. Het raakt me ook wel echt. Nou, dat kan me voorstellen. Omdat mensen... Er zijn mensen die verwachten dat je na acht jaar... Uh, toch wel weer uh, ja, verkiesbaar bent. Of dat ze ergens op kunnen stemmen van iemand van GroenLinks. Mm -hmm. En dan vind ik het gewoon nou, een heel onprettig gevoel eigenlijk. Dat, uh, dat je die mensen niet die kans geeft. Dus nu moeten ze uh, op andere partijen gaan stemmen. Of niet stemmen. Dat laatste is natuurlijk verschrikkelijk. Ja. Uh, maar het, uh, dat ene laatste is ook niet uh, ideaal vind ik. Uh, no, wij zijn wij dat... echt wel een partij. <coughs> GroenLinks, GroenLinks is echt een partij met een duidelijke signatuur. Wij staan er ja. voor hele duidelijke uh, zaken, of je ze nou wel of niet uh, voor staat. En daar kiezen mensen dan, uh, dan voor. Daarom worden wij ook nooit een middenpartij zoals PvdA. Wij zorgen ervoor dat PvdA lekker links blijft. Dat is een ja, ander ja, verhaal. Ja, precies, je hebt de signaalfunctie. Maar ja, ja. waarom ja. lukt het niet hier in het dorp om meer mensen te krijgen. Oh Daar heeft iedereen jullie? last van. Dat heeft niks met GroenLinks te maken. Dat is gewoon een landelijke trend. En helemaal jonge mensen. Uh, Um, kijk, kijk maar eens bij de andere partijen. Uh, er vertrekken mensen. Er komen uh, oude... Ou, Oudgedienden komen terug. Ik zag... Uh, volgens mij... Uh in Van Kuik zag ik, uh, ik zag iemand van de voormalig PvdA bij CDA terechtkomen. Uh, vrij hoge plek. Dus je ziet gewoon dat de aanwas... Verschuivingen. Nou, er zijn geen verschuivingen. Het is gewoon dat er geen aanwas is van, van, nieuwe, van nieuw bloed, van jonge mensen. En dan zie je dat, uh, dat de oudgedienden gewoon weer terugkomen. Ja. Ik zag Fred Paap op een, op een, op een, op een lijst staan. Ik denk, ja. potverdrie. Ja. ja, dat maar is super. Want hij te heeft te natuurlijk maar... heel veel kennis. Ja. Maar het is wel een teken aan de wand. Ja, Heeft dat ja. iets te maken met... Uh... Het ja, de desinteresse van jongere mensen omdat ze het gevoel hebben dat wat je ook doet, er gebeurt toch niks of je hebt te weinig invloed. Dat hoor je vaak, hè? mensen die zo vaak reageren. Ja, dat is een. Dat is een ik denk dat veel mensen. dat, dat er wel een, een behoorlijk deel van mensen is inderdaad die zoiets hebben van: ja, nou ja, goed, wat, wat ik doe, dat heeft toch geen, dat heeft geen zin. Dat is natuurlijk helemaal niet waar. Nee. Is er, is er niet een taak om op, op scholen meer aandacht te geven aan politiek en mensen daardoor geïnteresseerd te krijgen? Of kinderen in ieder geval geïnteresseerd te krijgen? Want het is toch wel iets wat heel vaak vanuit, een, vanuit jeugd komt. Hè? Vaak zie je de mensen die in de politiek zitten, dat die al vrij vroeg betrokken zijn bij politiek. En dan daarna een carrière in de politiek maken. Dus kun je niet meer op school doen? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat, uh, dat het, uh, het belang van. Uh, politiek is natuurlijk ook, ook een soort van uh, voor veel mensen een soort van theater geworden. En dat is niet echt een goede ontwikkeling geweest. Uh, ik snap het wel dat, dat, dat, dat uh, de politiek uh, hun, hun ding. ...dichter bij mensen willen, wil, wil brengen. Maar uh, ja, middels one-liners en, en, en dat soort zaken... ...wordt het een beetje oppervlakkig. En dan krijg je eigenlijk nog minder de indruk dat het, uh, dat het, dat het zinvol is. Terwijl het echt heel zinvol is. Ja, ook, als, ook, ook juist als, als, als, als kleine partijen zoals uh, GroenLinks... Het, ...het hangt soms echt op één stem. Hier in onze gemeenteraad. Ja, ja dat is duidelijk. Ja, ja. en dan, dan, dan, dan, dan kun je dus wel van, uh, van invloed zijn. Plus... Dat je uh, wel kunt blijven staan voor de zaken uh, die, die jij belangrijk vindt. En nou, ja, um, dat, uh, dat hele parkeerverhaal wat we, wat, wat we achter de rug hebben, uh, denk ik dan. Nou ja, uh, dat zijn discussies waar je dan toch uh, een actieve bijdrage aan levert. Ja, de ontwikkelingen hier je dus antwoord ja, We hebben het over windmolens en over een haven. Nou, dat heeft allemaal ook, uh, denk ik, een, een hart bij GroenLinks. Hm. Ja, absoluut. Wat wij jammer vinden is dat uh, uh, uiteindelijk een, een hele tijd geleden al... Uh, er convenanten gesloten zijn uh, op hmm. landelijk niveau uh, met de milieubewegingen. Daarin is al afgesproken dat uh, die twaalf mijlzone uh, zone, uh, gerespecteerd uh, moest worden... En um, daarom hoor je nu op dit moment ook vanuit, uh, laat ik zo zeggen, de, de, de milieubeweging niet heel veel. Is, is mijn, mijn mening, of het echt zo is, dat weet je niet meer. Je kan niet in het, in het hoofd kijken van mensen. Maar ik, ik weet wel dat zij, zij hebben gewoon een, een convenant afgesproken. Want je zit met vogeltrekken vrij dicht onder de, onder de kust. Uh, dus, dus er zijn in ieder geval een aantal milieubewegingen die helemaal niet voor. Uh, windmolenparken zo dicht onder de kust zijn. Maar die hebben al een convenant gesloten. Zolang ze maar niet te dichtbij komen, houden zij hun mond dicht. Ik denk dat op het moment dat die windmolenparken echt dichter onder de kust gaan dan zij hebben afgesproken, toen er tijd, uh, uh, dat dat zij uh, uiteindelijk, als het gebeurt, wel naar de Raad van State zullen gaan. En wel zullen zeggen van luister, wij hebben hier een convenant afgesloten met zij allen. En dat is eigenlijk wat ik uh, bedoel te zeggen. Het is gek dat een, een gemeente als Zandvoort op dat moment een soort van afwezig waren. Of eigenlijk alle kust, uh, kustgemeenten waren. Afwe... Want het ging om hun. Het ging niet alleen om vogels. Het ging om, uh, om een natuurgebied huh. dat een, een, een, een uh, verlenging is van hun eigen kustplaats. Dus uh, wij leven in een natuurgebied. Gebied, hoe, ja, we zijn omgeven door natuur. Aan de achterkant, aan de zijkant. Ja. Aan de voorkant, uh, laat ik het zo maar even zeggen. De Noordzeekust. Uh, dus dat, dat voelt alsof het bij ons hoort. Het blijkt ook uit alle discussies. Maar op het moment dat er iets besloten werd. Dan voelde dat dus blijkbaar niet zo. En dan denk ik, ja, hier is wel iets geks aan de hand. Uh, dat, dat betekent dat we... En dat is wel een ding. Wat ik, uh, uh, wat ik belangrijk vind in de Zandvoortse politiek. We moeten wel alerter zijn. Want dit had, dit, dit had niet anders voorbij mogen gaan. Ja, ik denk dat helemaal mensen ik, onvoldoende gerealiseerd hebben wat, wat voor impact dat kan hebben. Ik, uh, het was een aantal weken geleden dat Belinda Gurrensen hier uitlegde hoe uh, zo'n windmolen van 175 meter eruit ziet. Hè, er heeft vorig jaar een schip op de kust gelegen. Dat lag op uh, ruim drie kilometer. En iedereen dacht dat het op de Tweede Zandbank lag. Nou, dat, dat, dat voorbeeld dat bracht ineens... Ja, en het was maar 12 meter hoog. En iedereen dacht dat het bijna voor de deur lag. Dus, de, dus die, dat soort vergelijkingen maken mensen ineens wakker. En dan denken ze, goh, is dat echt zo groot? Ja, dat is zo hoog en zo groot. En ja, maar dus inhakend op jouw opmerking over dat alerten zijn. Ja, de beste ding is denk ik altijd goede voorbeelden te geven. En, en ja, de mensen wakker te blijven zijn. Ja, nou, zeker weten. Maar dat, had niet, uh, dat had niet nu moeten gebeuren. Uh, ook niet twee jaar geleden. Toen we in de uh, gemeenteraad, zei, Astrid uh, zei dat heel terecht. Ja, twee jaar geleden hebben we wel een motie aangenomen als, uh, als gemeenteraad. Dat ging daar ook, uh, ging daar ook over. Uh, dat was eigenlijk al, uh, al, al redelijk te laat. Want die convenanten waren alweer een tijd daarvoor. Uh, zeg maar. Um, Afgesproken. Ik denk dat, uh, dat, dat de kustgemeenten bij dat soort ontwikkelingen uh, erbij ja, op, de, op, de, op de eerste rang uh, moeten. Maar als je, als je jezelf niet laat horen in dat, met dat soort dingen, omdat je. Veel, ja, je, ik snap het ook wel, er speelt heel veel lokaal. Maar dit soort zaken hebben echt heel veel impact op, uh, op wat er gebeurt. Ja. Zijn, zijn dit soort convenanten eigenlijk niet een beetje eng? Is dat niet eigenlijk een poging van bestuurlijk Nederland om een aantal zaken van tevoren al af te kappen? Ja, en daarom moet je juist op dat moment je stem laten horen. Met Ik ja, uh, ja. bedoel, dit is, dit is de manier. Uh, we kunnen van alles roepen. Uh, maar dit is wel de manier hoe Nederland werkt. Ja. Uh, we sluiten een confinant af. En op dat moment doen we net alsof. Uh, ja, nou we goed, ja, hebben het afgesloten. En uh, nu afgesloten. kun je er niks meer doen. Nee, natuurlijk nee, nee. Kun, je er, ja, kun je er wat aan doen. Maar je moet er op dat moment wel bij zijn. Ja. En uh, dat, dat, dat vraagt om een stukje. Ja, uh, ik moet even. Uh, Eerlijk zijn we nu stap ik misschien op een aantal voeten tenen of wat dan ook, maar we moeten wel een beetje af van die, van die tunnelvisie uh, die eigenlijk een soort van navelstaren is. Hè. We zijn heel erg gewend hier om naar, naar een heel klein stukje zo in, in onze gemeente te kijken. Ja. Uh, en we moeten die blik toch ook naar buiten uh, richten, want er gebeurt veel meer. En ook op toeristisch gebied hebben we daar een beetje last van gehad. Ik hmm. ben blij dat we daar nu een beetje anders naartoe kijken. Even, even over, de, over de verkiezingen die eraan komen. Uh, GroenLinks doet dus niet mee. Dat is duidelijk. Maar is het niet mogelijk om uh, zeg maar met, een, uh, met andere partijen te sa samen te werken? Hè? Dat gebeurt op meerdere plekken in Nederland. Uh, dat GroenLinks met lokale partijen bijvoorbeeld samenwerken. Hoe, hoe staan jullie daar tegenover? Open. Ja, alleen je merkt dat uh, in, in Zandvoort uh, er toch uh, best wel ook op politiek gebied wat, wat eilanden zijn. En uh, mensen erg bang zijn om hun eigen identiteit te verliezen. Terwijl ik denk dat uh, ja, er nog veel meer samengewerkt zou, zou moeten worden. Uh, op, op alle vlakken eigenlijk. Het is, het is, het, daaraan merk je, en dat is niet alleen politiek zo, denk ik. Maar ik, ik, je, je merkt gewoon dat als, als, als je bang bent. Om je eigen identiteit uh, te verliezen door samen te werken met een ander. Dat is wel een groot obstakel. Uh, omdat je daarmee. Ja, ten eerste zou ik je niet, uh, zou, zou, zou ik me niet la laten sturen door angst. Ze erg slechte raadgeving. Mm -hmm. Dus ik zou het zo even. even ja, ik zou het zo een zo een lokale uitmerken. partij is, is natuurlijk. Uh, hè, als, je, als je met elkaar uh, de, de kennis en de kracht uh, bundelt die je hebt, dan moet daar toch iets positiefs uit kunnen komen. Ja, dat klopt. Uh, maar dat werkt twee kanten op. Dat is lastig, dat hebben wij gemerkt in de praktijk. Je hebt het geprobeerd. Dus, ja, ja, zeker. Ja. We hebben uh, echt uh, wel gepolst uh, bij, bij mensen die, die bij andere partijen er, er te doen. Van joh, uh, kun je, en dan wil ik wil zeggen, even, wil je verder gaan dan een, dan een lijstverbinding? Hm. Uh, dus dan gaat het niet alleen om het uh, verdelen van restzetels, dat is even technisch, maar ja. uh, dan gaat het dus gewoon echt om een. Niet ook weer een fusie. Maar gewoon wel echt een hechte samenwerking. Samen. Waarbij, waarbij je de standpunten gaat delen. Het is behoorlijk lastig in de standpunten. Nou, ja, nou, nou, je nog... bent toch veel sterker als je, als je ja. dat doet. Ik bedoel, dan, dan, dan kun je bijvoorbeeld. Hè, als er dan toch een zetel komt. Of in ieder geval in de raad. Uh, gezeten kan worden, dan, dan heb je in ieder geval meer kracht daar. Ja. En dus ook ja. meer eh, draagkracht. Ja, nu, komen, nu, nu, nu, nu voel je een beetje alsof uh, mensen denken van, uh, nou ja, goed, heer, dat zijn dan uh, drie tot zeshonderd uh, uh, kiezers die, uh, die dan uh, vrijkomen, soort van. Ja. En dan uh, daar gaan we naar op jacht. Ja, maar ga je, ja maar dat ga je is natuurlijk doodzonde. Als GroenLinks dood uh, ga je nou een stemadvies geven? Dat weet ik niet. Dat weet je niet. Ja. Nee, dat weet ik niet. Ik, ik vraag me af of je dat, uh, of je dat uh, moet doen. Uh, of je dan niet een beetje te ver van, je, van jezelf afgaat. Is daar landelijk geen beleid in? Over hoe, hoe je daarmee om zou moeten gaan? Nee. Nee. Nee, dat is, dat is echt lokaal. Nou, ja, dat kan dan lokaal ook heel erg verschillen, natuurlijk. Ja, dat klopt ja enorm. Omdat in de Heemsteden bijvoorbeeld is er samengewerkt met P van de A in een ja. andere is er sa gemeente, samengewerkt met D66. Dus dat, dat verschilt ook. En we komen ook in heel verschillende coalities terecht, landelijk met VVD ja, en CDA. Precies. Dus ja. dat is heel moeilijk. Ja, maar goed, wat ik wel nog wil zeggen is dat. Die, die verdeeldheid, wat je dus meteen tegenkomt als je, tot, als je over samenwerking praat. Ik denk dat dat wel een soort van signatuur is van de, van de Zandvoortse politiek. En daar moet je echt vanaf. Nee, dat is wat kun je, is da wat kun is je daaraan doen dan? is een kenmerk. Ja, Hoe kun je daar tegen vechten? Nou, toch maar continu proberen om niet uh, uh, de verschillen op te zoeken. Uh, de, maar de gelijke De gel gelijken, ja. die overeenkomsten maar te ja. blijven zoeken en, daar, en, daar, en, daar, en dat ook af te spreken Aan het begin van de nieuwe raadsperiode Laten we nou proberen om de overeenkomsten te zoeken En niet het verschil Want uh, het, het is eigenlijk uh, zijn, we, zijn we best wel geneigd om steeds maar die verschillen op te zoeken Tussen elkaar En uh, ja, die zullen er altijd zijn ja, dus dan kom je Een andere nooit, uh, insteek dus, uh, Ja dat is wel dat is een totaal andere insteek Maar het zou mooi zijn Oh, mooi. Ja, uh, first of all, uh, ja, ja, we gaan je niet uh, op 19 maart op de lijst zien staan. Dus dat is duidelijk. Nee. Uh, ja, bedankt voor het komst. Uh, en ja, voor de uitleg. Ja, en ook de ja. uitleg. Het is best wel een behoorlijke beslissing, denk ik. Ja. Ik moet nog één ding zeggen. Je wil nog één ding zeggen? Ja, want het is wel belangrijk. Uh, gisteren hebben onze leden in Zandvoort een e-mail uh, of een uh, brief in de, in de bus gekregen hierover. Dus die hebben wel van tevoren geïnformeerd ja, over wat ja. ik vandaag ja. hier uh, heb gezegd. Dus ja. dat is wel even een belangrijk punt. Dus kijk even in je brievenbus of in je mail. Ja, ja. Dat je Helemaal niet denkt, mooi. Ik Goed, was niet op de uh, hoogte. Nou, toch succes uh, met Foo ja, en uh, met de gedachtegoed erachter. Uh, want daar zit een hoop moois in. Ja, ja. dank jullie wel. Wij gaan luisteren naar de Rolling Stones. Angie. be. Yeah. Eensie, een van de weinige rustigere nummers van de Rolling Stones, wat ik wel zeggen. Ja, we hadden net een primeur van uh, GroenLinks. Dat was al even bekomen. Want ja. dat was uh, Heet van de Naald hier uh, uit Hotel Hoogland. Ja. ja, ook bijzonder een keer een primeur te hebben. Ja, maar we uh, hebben nog een primeur. Nou ja. Ja, toch al Ja, een, wel ja. een beetje primeur. <laughs> want uh, bij ons uh, zitten Henk Jansen en uh, Dick Hoezé. Goedemorgen. Goedemorgen. Morgen, man. Ja. dat jullie er zijn. Ik wilde mijn kaartje gaan pakken, want die heb ik al namelijk van jullie. Oh, voor. Uh. Voor zaterdag 25 uh, okay, nou, januari. Dat mogen we graag horen. <laughs> ja, nee, in de krocht natuurlijk. In ja. de krocht. Maar uh, doe even een klein uh, tipje van de sluier. Ja, het wordt hartstikke leuk. Ja, dat weet ik. Maar dat ja, kan dat, niet anders. Dat, zit <laughs> dat kan en, gewoon ja. niet anders. Zaterdag uh, vertrekken we om 8 uur. Ja. Vanuit, uh, vanuit de haven. En dan, uh, ja, dan gaat er twee uur lang... Uh, gaan we varen. <laughs> gebeurt veel. Er gebeurt van alles onderweg. Er gebeurt ja. veel onderweg, ja. Ja. Ja. ja. Het probleem is natuurlijk voor ons ook, we zijn nog nooit met een cruise geweest. Ja. Dus het is voor ons eigenlijk allemaal nieuw. Ja, ja. Dus voor ons is het eigenlijk ook een verrassing wat er eigenlijk gaat ja, het is Een uh, enorme tour uh, die twee ja, uur uh, ja, ja, gaat proberen. Ja, voor ons is hebben. natuurlijk ook spannend we wat er gaat doen. Wel we een zwemvest bij je dan? We hebben een zwem... Ja, die, die, die zitten toch wel aan boord dus we hoop ja, ik, ik hoop het. Ik hoop dat er een zwemvest aan boord is. Anders moet er nog uit de zaal gereanimeerd gaan worden. Dat lijkt ook wel eens leuk. Dat is ook leuk. Je verraadt het al geloof ik een beetje. Oh, is dat zo? Nee toch? Je bent toch niet stiekem wezen kijken, Nee. Nee, nee, nee, okay. nee, nee. nee, maar goed, als je het over de kust hebt en over varen en zo, oh, nee, ja, dan de, uh, komen dan er allerlei associaties. Ja, nee, vorige keer zijn we zo'n beetje gestopt met de Hedis, omdat ja, we vijftig lang hadden we gewerkt als Hedis samen, als, als nummer, als duo. En nu, uh, door alle cadeaus die we hebben gekregen, daarvoor kunnen wij op reis gaan. Nou, wel oh, leuk. Het geld wat jullie hebben gekregen van het afscheid, zeg Juist, maar. Ja, ja. Ja, dus, maar, oh ja. Daar gaan we nu een cruise van maken. Ja. Dus we gaan nu, uh, we gaan in het schip, we zitten in het schip. Nee, dit, we zitten dus, het, het schip, ja, ja. <laughs> ja, ja, Nou ja, wel leuk, uh, ja. dat schip. Ja. En, en, en, um, is, het, is het al vol? Of zeg je van, nou, er kunnen nog wat kaartjes nee, verkocht worden? Nee, maar het is, het is heel goed bezet al. Het is we hadden het er net over. Weet jij nog hoeveel kaartjes er zijn? Er geen idee. Theo, Theo in de krocht, die, die regelt dat verder. Ja. Uh, onze kaartjes, want wij, zijn, wij waren lopende kassa. En die zijn we dan zo'n beetje kwijt. Een paar na. En in, in de krocht kun je ook nog kaartjes kopen, maar hoeveel? En dat weet ik echt. Dat weet ja, ik maar echt niet. ik denk dat het toch wel een goede tip is dat als yeah, mensen willen komen, ja. dat ze één deze dag, en dat ja. men ik serieus, kaartjes halen. Ja, want de krocht dus is echt vol is vol, he? en dan wow, ja. laten ze ook echt niemand meer binnen. Je hoeft ja, niet te denken van, ik kom nog even. Dat moeten je ook niet doen, dus. Nee, de brandweer is daar heel streng in, en terecht ook. moeten echt niet denken, ik kom zaterdag wel. Doe het nou echt van tevoren, want we zijn bang dat er dan toch mensen voor niets komen. er kunnen 900 mensen in, en dat is zover ver, nou, dat is toch mooi. Als je, sta, als je stapelstoelen toe hebt, wel, ja, dan kom je in een helende. Nee, maar het loopt, het loopt goed. Ja. Ja. Hartstikke leuk. Ja. Maar even, even terug uh, naar jou, Dick. Ja. Ik, ik had gelezen dat je al 60 jaar uh, een ja. artiest uh, nou, ja. bestaan hebt. Uh, dus ja. dan ben je of heel vroeg begonnen, of, of je, ja, je als baby. Oh, je bent 73. Jeetje. Ja, Dank je wel. Ja, nee, dat, dat, uh, nee, nee dat, uh, <laughs> dat zou je toch echt niet zeggen. Nee, ik ben begonnen... Qua geld in 1953 op de kermis achter de oude Rij in Amsterdam. Dat is mijn geboortejaar. Ja, dus ik ben als baby, oh. zeg maar. Nou. Ja, toen ben ik achter de oude Rij. stond Circus rent, de oude Circus rent, onder ja. leiding van meneer Van de Vecht. En daar ben ik begonnen. Daar ben ik mijn centjes gaan verdienen. Ja, precies. Maar het was al eerder dat je in aanraking kwam zeg maar, met het theater. Per ongeluk, hè? Een nou, beetje. Ja, ja nou, toen ik tien was, toen, toen ben ik bij Circus Ellenboog terechtgekomen. Ja, goed. Dat was plezier, allemaal ja. leuk. En toen om een twaalf. Bestaat dat trouwens nog, Circus ja, Ellenboog? Ja. De, de opleiding nog steeds. Circus Ellenboog bestaat nog steeds, ja. Ja, ja, ja. En toen ben ik naar de kermis gegaan, want ik wilde graag meedoen. En daar ben ik begonnen, en toen, zei ik, en toen zei die man: Ja, maar dan moet je ook wat centjes verdienen. Ik snap, nou, hartstikke lief, allemaal 13 jaar, nog kleiner dan nu. <lacht> Alhoewel, geloof het niet, dus was een grimp. Die al En toen uh, zei hij: Nou, weet je wat we dan doen? Want ik, uh, wat je dan verdienen, wist ik veel. Toen zei hij dan: De laatste voorstelling die is dan voor jou. Want het, ja, het korte voorstelling, is, ja had wel tien op een dag, yeah. van 20, 30 minuten, 10 minuten. En toen kwam de laatste voorstelling, ik dacht: Nou, dan uh, is het goed. En toen zeiden ze, nou die doen we niet, want er komt niemand. <lacht> nou. Toen ben ik met, met de harde randjes van het vak... Uh, ja, ja. aanraking gekomen. Nee, maar zo op de kennis ben ik begonnen eigenlijk, ja. En als clown? Nee, toen trad ik op met bordjes draaien. Als Chineesje, nee. nee. Clown, ik ben eigenlijk nooit echt clown geweest. Ik ben wel komiek geweest. En bij mijn vader, mijn stiefvader... ...die trad op als clown. En daar was ik de aangever. Maar ook gek geschminkt en alles. Nee. Ja, ja. Ja, ja, ja. En met Loes ben ik ver gegaan in het circus. En toen trad ik... Uh, ja, Clown Didi noemden ze hem altijd. De, de, het was Louise en Didi. Loes liep ook op de bal. En, en, uh, ja. en, uh, want dan verdien je meer. Als je met z'n tweeën optrad, verdien je meer. Dat zien we nu ook. Want ik treed nu met... Ik treed nu... Onze kleine hier. grote Thomas uh, uh, uh. die is hier. Uh, geblesseerd <laughs> en wel. Maar die uh, maakte een kleine schuiven. Dus vandaar dit lawaai. Nee, dus met Loes ben ik... Uh, het circus verder gegaan. En, en later mijn kleindochter. Nee, ja. mijn dochter, mijn kleindochter. En, en je kleindochter die is nog steeds heel actief, hè? Die, die... Sammy, ja, die, die, die, die zit. Die, die heeft twee jaar in Engeland gewerkt met het circus. En dat gaat nu. Naar Duitsland, ja, Duitsland. Tot, tot, tot, dus het hele jaar verder. Het zit al in de genen. Ja. Ja, ja, Sam gaat wel, uh, ja, dat ben ik ook wel. Hij is, ik ben op die andere ook allemaal trots, maar Sam is dus in de ja. circus verder gegaan. Dat geeft wel een extra, uh, extra touch. Uh, ja, dat ja, ben mij meegegaan. Even, even kijken week. naar Henk, wanneer ja. ben jij voor het eerst uh, op de bühne verschenen, zeg maar? Nou, voor het eerst op de bühne verschenen, dat was in rond de 70 jaar, denk ik. 70 jaar, ja. Als zanger, onder ja, andere. Ja. En toneel, hè? Ik heb veel toneel gedaan natuurlijk. En van het ene kwam het andere, en toen moest ik op een gegeven ogenblik in een of andere toneel. De, tone de Jantjes, meen ja. ik. Nee, My Fair Lady. Dat was het eerste waar ik in ben gaan zingen. Toen speelde ik Little. Ja. En dat vergeet ik nooit meer. Er zaten ik weet niet hoeveel honderden mensen, en ik zette iets in van vroeg in de morgen zal het wezen. En toen ging je al die honderden mensen die gingen staan en meeklappen. En dat gaf zo'n kikke. Oh, dat is wel mooi hè? Ja. Dus zodoende ben ik eigenlijk toneel, zingen en van het een is eigenlijk het ander gekomen. Maar is dat je beroep altijd geweest? Of nee, is nee, dat nee, gewoon nee. erbij? Allemaal erbij geweest. Ja, ja, ja, ja. Nou ja, dan ben je wel een uh, gelukkig ja. mens dat ja. je dan dat je ja. zo'n hobby mag hebben die ja, dan ja. ook uh, nog uh, zoveel plezier uh, geeft. Want jullie hoeven eigenlijk, nou ja, hoeven dat, dat is misschien een uh, gekke gezegd, maar jullie zijn beide boven de 65. Ja. Dus dit is uh, ja, ik zeg het toch heel voorzichtig, hè? Goed, nee, ja. Je mag het ook uitzeggen. Ja. Nee, nee, nee, dat <laughs> ja, ik, ik wil het netjes uh, zeggen. Dus uh, dat wat jullie doen, dat is echt puur voor jullie plezier. Jullie vinden dit leuk om te doen en jullie hebben een gemis samen. Ja. En daarmee kunnen jullie mensen een plezier mijn tijd. bezorgen. En Dick wist dat ik wel altijd wat deed. Maar ik had er, altijd, ja, ik had er ook nog altijd wat bij. Dus Dick zegt, zullen we eens wat samen doen? Zullen we wat samen doen? Ik zeg, ja Dick, ik ben nog steeds. En op een gegeven moment, een paar jaar geleden, was het dan zover dat ik uh, meer tijd kreeg. En toen kwam Dick van, nu moet het nou, nu gaan doen. Nou, nu gaat er wat gebeuren. Doen. Ja, ja, ja. Ja, natuurlijk. Dus zodoende is het eigenlijk gekomen. Nee. Zeggen alle acquisieten zijn niet uh, verdwenen. Hè? Want ik kan me nog herinneren dat er uh, vorig jaar was dat toch? Dat nee, nee, nee. We hadden de requisieten allemaal nog. Maar we gingen openbaar verkopen omdat wij niet meer... Op gingen Opgingen Op opgingen ja. als de Hedisch Internationaal. Ah. En die spullen die we hadden, die, die gingen we verkopen. Maar uiteindelijk bleek dat we toch wat zonde vonden. Ja. Dus we ja. hebben ze niet verkocht. Nee. Nee. nee, we hebben ze niet verkocht. Normaal. En, nou, en naar aanleiding van dat programma... want de Hedis Internationaal zit... dan nu eigenlijk 49 jaar in het vak. Niet of 50 jaar. Maar we treden niet meer... Echt regelmatig op. Als, op. als de Hedis Internationaal. Nee. En nu van dat geld gaan we een cruise maken. Ja. Maar wie weet gebeurt het wel zo dat het... Uh, dat we toch weer ergens van het een en ander zoeken. Je kan natuurlijk ook nog ergens terechtkomen, hè? Wat, wat helemaal bijzonder wordt en waar je een leuk programma aan kan wijden. Ja, nou we kregen een aanbieding om een, een feestwinkel te beginnen. Ja. Je weet maar nooit. Nee, Misschien was dat staan panden genoeg leeg hier. Dus ja. je kan zo een feestwinkel beginnen. Ja. En als jullie er staan, wordt het sowieso wel een feestje. Nee, die is wel. Je weet maar nooit, een feestwinkel ja. beginnen. Of, ja. Maar uh, ja, nee, we. we, we ja, het gaat maar door. Ja. Gaat maar door. Ja, als, als je dan kijkt naar jullie, jullie show. Hè, dat is, duurt twee uur. Ja. Hoeveel voorbereidingstijd hebben jullie oh. dan nodig? Nou, we zijn eigenlijk het hele jaar wel bezig. Ja, ja. ja we zijn wel heel lang bezig. De, de, be, be, is een van jullie twee echt de, de, de verzinner van de dingen? Of, of ja, dat doen we samen. doen jullie het echt allemaal samen? Ja, met z'n drieën eigenlijk. Want Theo in de krocht. daar zitten we met elkaar uh, ja. koffie te drinken. Dan zeggen we, wat gaan we nou doen? Wat, wat, hoe wat gaat ja. het nou worden? Wat moeten we gaan doen? Nou, dat was, eerst was het een heel ander idee. Toen dus zeiden we, ik weet niet meer. Ze zei Henk, of, nee, dat moeten we niet doen. Theo ook niet. Nou, dat zullen we dan... Maar wat doen we nu met het geld wat we hebben gekregen... van het vorige, van het vorige programma? Nou, dan gaan we een cruise maken. En zo zijn we dan weer ja, ja, op die ja, cruise gekomen. Ja, ja. En, en, en, en zo. Ik en denk dat als je eenmaal begint... dan borrelen ja. de ideeën vanzelf naar boven ja, nu, we hebben dus een aantal dingen... en die gaan we dan doen. Maar hoe het programma precies gaat worden... Dat is voor ons ook een uh, verrassing. Nee. We hebben wel st steekpunten maar, gemaakt. Ja. Maar, dat maar er, er zit wel. ook een heleboel vrijheid in op dat moment. Hè? Dat zit natuurlijk ja, ook in jullie, ja, jullie humorgevoel. Ja, dat, dat lijkt vaak wel zo of het allemaal maar zo uit de hoogste ja. pols is. En dat is natuurlijk de ja, Maar bedoeling. als het, haast... het zo lijkt, dan is het prima. Hè? Ja, dan, ja, uh, dan is het eigenlijk heel ja. goed. Ja. Op vanmiddag gaan we weer repeteren. Ja. Want nu hebben, nu, nu hebben we eigenlijk sinds gisteren een volgorde ja. ja. En dan worden er gebeuren zeggen. Als we dat nu eens.. Dit is ook leuk. En dat ja. is ook leuk. Ja. En ik, ik vergeet het al maar steeds weer. Henk niet, de Theo ook niet. Dus het liggen overal felle papieren. Maar heel veel artiesten hebben natuurlijk een try-out. Uh, ja, niet. Niet, dat maar jullie hebben wij dat is niet helemaal niet, niet nodig. Hè? Dit gebeurt gewoon. Jullie ja. zijn gewoon zo ervaren nee. en zo. Nou, we, zijn, we hebben gisteren alles op een rijtje gezet. Maar dan gaan we straks weer beginnen. Heb je toch kans? Nee, moeten, waar, moet alles moet gaat, die, waar, gaat, waar moet ja. die try-out komen? Dan moet je het publiek erbij hebben. Ja. Nou, Dan is de voorstelling. Ja, geweest. dan is die, die algemeen... zijn er niet. Nee, dat is ook niet Nee, een je hebt één voorstelling, daar moet het in gebeuren. En misschien als het zo goed loopt dat we zeggen, vorig jaar. Ja. Hebben we het in mei nog een keer gedaan. Ja. En toen was het ook weer vol. Ja. Toen kwamen eigenlijk weer dezelfde mensen. Ja. Toen hebben we gezegd, nou, ik ben ook twee keer geweest. Ja, maar toen hebben, we nog, leuk. toen hebben we nog die Mexicaanse dingen gedaan. En, en de cactus en weet ik veel. En dat weten sommige mensen niet eens meer. Nee. Dus misschien dat we in maart, april, mei... het ja. moet nu eerder, want ik was steeds ouder. Ja, je, je wordt een jongen. Hè? Nee, maar dat we zeggen, nou, laten we het nog een keer doen. Het was zo gezellig. Het was ja. zo leuk. Dus... dus ik weet het niet. Henk ook niet. En, uh, maar we bedenken steeds weer nieuwe dingen. Ja, mooi. Ja. Mannen, dat, uh, dat gaat allemaal gebeuren in de kocht. Ja, 25 januari. Ja. Ja. En de kaartjes liefst van tevoren kopen. Henk, ja, ik hoorde echt, het al duidelijk. Dat wil ze. ik echt benadrukken. Als de mensen willen komen... Haal loop even langs, nou, de krocht. Loop langs de krocht. Haal ja, op, ze. Wel ja. op. Ik ben echt bang dat ze... Theo is heel veel op de krocht, dus ja. er is bijna ja, altijd wel iemand aanwezig... Geef hem eerst even een belletje als je eraan komt. Dan weet ja. je ja. zeker dat je niet voor de ja. lichte ja. deur komt. Ja. Ja. Nou, nou, ik verheug me in ieder geval ja. enorm. Nou, wij ook. En, wij ook. En wij ook. zien en elkaar bij de krocht. En heb je je haar dan zo? Nou, dat moet dan, hè? Dan zie ik er jonger uit, hè? Dus dan laat ik het toch maar zo zitten. van die reden van daar, dat weet We Goed het hebben. De is internationaal, dus 25 januari. Ja, die mensen, als je Gezellig. Me Het is geen kleurradio. Ja. Nee. Dik zei en Henk Jans, heel veel succes. Bedankt mooie uh, mooie succes. voorstel. Okay. We Dames. gaan luisteren Dames. naar Fly Me To The Moon, uh, Jack Jones. Poets oh, often you.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 This song and let me sing forevermore. Om lekker mee wakker te worden, oh, wordt hier net gezegd. Dat is ook allemaal zo. Ja. We hebben een ingelaste gast, Fred Koonsberg, zit tegenover ons. En jij gaat ons iets vertellen: belangrijk nieuws over de WMO. Vertel eens. Ja. Uh, vrijdag uh, is de Vereniging van Nederlandse gemeenten bij elkaar geweest om uh, op, uh, op verzoek van veel gemeentes. Want men maakt zich uh, ernstig uh, zorgen. Het overhevelen van rijksdagen naar de gemeente. Zo wordt gezegd, en dat staat vanochtend vol in de volkskrant, is onverantwoord. Zo kunnen we het niet doen. De burger wordt hiervan volgend jaar de doep de dupe. Men stelt zich wel constructief op, want men zegt ook gelijk wat er wel nodig is. En dat A, dat is voldoende tijd om verantwoord werk af te leveren. Ja. En uh, de ingang van uh, 1 januari 2015 is veel te vroeg. Want dat is eigenlijk een gigantische reorganisatie waar de gemeentes op dit moment mee bezig zijn. Twee, uh, en dat is dan mijn uh, stokpaardje. Ik uh, hecht zeer aan de rechtszekerheid van betrokkenen. Uh, er moeten heldere, snelle en eerste klachtenprocedures komen over besluiten van bijvoorbeeld gemeentelijke gelieerde organisaties en van de zorgaanbieders. Ja. Want als mensen het niet, niet, niet naar hun zin hebben, moeten ze de gelegenheid hebben ja. om te kunnen klagen. Nee, dat is nog niet geregeld. Een ander punt is dat de onderliggende rijkswetgeving nog niet klaar is. Dus er is nog heel veel onzekerheid bij gemeentes... hoe ze dat allemaal moeten gaan inpassen en aanpassen. Dus we gaan iets invoeren eigenlijk... terwijl we eigenlijk niet precies weten hoe het georganiseerd gaat worden. Nee, precies. Dat was de conclusie. Dat... En het derde punt, en dat is uitermate belangrijk... de gemeentes krijgen veel te, veel, veel te weinig geld. En dat betekent dus dat ook de kerntaken van de gemeente zelf... in gevaar gaan komen als dat handen met geld gaat kosten. In elk geval... Uh, de komende tijd zal ook de gemeente zich daarover buigen. En ik denk dat men uh, uh, goed moet kijken wat er allemaal aan kaders moet worden vastgesteld. En welke niet moeten worden vastgesteld. Ja. En het zou heel erg goed zijn. Als onze wethouder en onze burgemeester is wat meer in Den Haag gaan lobbyen. Om wat druk ook vanuit de gemeente Zandvoort daar te gaan laten plaatsvinden. Ja, en dit is een bezuinigingsoperatie die vanuit Den Haag wordt opgelegd. Hè, en waarvan je ziet dat het eigenlijk niet reëel uitgevoerd kan worden in deze termijn. Hè, want daar praten we over. Ja, en als dat uitgevoerd gaat worden zoals het er nu ligt. Gaat dat ontzettend veel reparatiewerk en kosten met zich meebrengen. En worden de burgers opgeschreven met nog... Nog eens een keer extra kosten. Vooral de doelgroep. Oudere, oudere, gehandicapten, zorgers, kwetsbare groepen. Ja. Dat was mijn bericht. Maar het is wel zo dat dit natuurlijk... Uh, dit, dit is voor Zandvoort, hè, want daar, daar sta je voor. Maar dit geldt natuurlijk eigenlijk voor alle gemeentes. Ja, ja dat klopt. Twee derde van de gemeentes heeft ook gezegd... VNG, VNG Vereniging van Nederlandse Gemeentes... onder leiding van uh, Joritsma... gaat terug naar de onderhandelingskamer. Want jullie schepen ons op met een ondankbare... Niet uit, goed uit te voeren taak. Zou het ja, kunnen heldig, zijn dat ja, die taak he? nu opgeschort wordt? Dat moet eigenlijk, maar dat moeten we nu afwachten. Okay. Zodra, zodra er nieuw, uh, nieuws is, dan, dan, dan laat je, je het uh, dat weten. Het wel weten. Nou, hartstikke goed, bedankt voor ja, heel je komst. Heel komt, fijn uh, dat jij ja. komen. Prima, uh, dit uh, is in ieder geval een goed bericht. Want ik denk dat dat uh, ja. de aanzet kan zijn tot een uh, verbetering van dat uh, niet uit te voeren beleid. Laten we dat maar zo noemen. Nou, dan, dan gaan we verder met. Dan gaan we verder naar Hans, die bereidwillig een paar minuten van zijn zendtijd <laughs> ja. heeft afgestaan. Maar die had toch ja. een, een hoestaanval, dus dat ja. kwam heel dat goed, goed uit. Ja, die, ik, ja, ja ik zou bij zeggen: praten. ik wist van tevoren dat hij hoest kwam. dus laat ja, Fred het even doen, doen en dan ja. zijn we daar klaar mee. Bij. Ja, bij, dus, bij ons is, dus, dus, voor alle duidelijkheid, Hans Rijmers, uh, jazz in Zandvoort. En uh, ja, we gaan weer wat moois beleven op het gebied van jazz. Ja, het is weer een verrassend programma. Overigens is het zo dat oorspronkelijk stond geprogrammeerd. Sarah Fairfield. Uh, ontkomen. Uh, maar die is, die is zwanger. En, fijn en, van haar. Ja, dat ja, is fijn. Ja, uh, nee, uh, ja, dus de arts heeft haar verboden om, uh, om op te treden. Oh, ja. nou. Wow. Dat, dat, ja, nou dat kan. Dan houdt dat op. Ja, dat, dat, dat, er, nee. zijn, uh, er zijn belangrijker dingen dan, uh, dan een concertje in de krocht. En dit is er een van. Ja. Ja. Dus hebben wij een uh, Alternatief. geweldige uh, vervangster uh, gevonden. Ja, dat lijkt me wel. In uh, Nathalie Masclé uh, uh, want er staat een uh, streepje op, hè? Dus ja. dat is Masclee. Nou, oké. En heeft uh, conservatorium gedaan... en, en is ook een veelgevraagde uh, zangcoach... Uh, gestudeerd nee. bij Margriet Eshuis en, en G-titulaar. En die kennen we natuurlijk omdat hij regelmatig... of ja. toch wel een paar keer in de krocht is geweest. Uh, heeft onder andere, maar dat zullen weinig mensen meer weten... ooit een keer... Uh, ja. Met haar groep meegedaan aan het zongfestival. Oh? De groep Femme Fatale. Zo heette die. Ja, ja, ja, en dat, dat, ja, is, ja. dat is al een poosje geleden hoor. Okay. Maar dat, is, dat valt zo'n beetje in dezelfde orde van vergroten. als dat Rita Rijs ook een keer Nederlands heb gezongen. Hè? Ja, ja. In de gekke bui. Ja, en, en, en dan dit ook. Van, ja. ja, ja, ja. Zingen is leuk en, en jazz is prachtig. maar er moet ook brood op de plank hè. Ja, nou, ja, precies. Zo. Dus al die eerste pakken ook iedere snabbel aan in Aardenhout uh, of Bloemendaal. hoor. Bloemedaal. Laten geen misverstanden open staan. Om iemand op zo'n korte termijn uh, dan ja, te laten komen? Nou ja, ja. dat is het, uh, uh, het, het, het netwerk uh, onder andere van uh, Erik Timmermans en uh, Jean-Louis van Dam. Die natuurlijk uh, al heel veel jaren. Want met... uh, uh, Erik Timmermans is de bassist ja. en Jean-Louis van Dam is de piano uh, ja, ja, maar is er ook niet altijd. Want we hebben natuurlijk verschillende pianisten die komen. En, en is, ik ben er ontzettend blij mee hoor. Dat we geen vaste pianist meer hebben. He, maar dat ja, geeft uh, meer ruimte. Ja, dat niet alleen. Maar ook dat we met de solist kunnen overleggen. Wie zij graag als ja. pianist daarbij ja, zouden willen van. hebben. Dat is wel mooi, Want inderdaad. hoe je het nou vindt of keert. De pianist is altijd leidend in een trio. Ja, het is vaak ja. heel bepalend. Hè? Ja, natuurlijk. Ja. Dus dat moet een beetje bij elkaar passen. Ja. He, we hebben volgende maand Benjamin Herman. Die neemt zelf zijn pianist mee. Nou. Geweldig. Prima. Dan, dan, kom, dan komt er weer iemand met een andere stijl. En, en zo hoort het ook. Nu hebben we een, uh, een, uh, een, een slagwerker. Arthur Leijten. En dat is, een, uh, dat is toch ook wel weer bijzonder. Uh, de man doet weer dingen. Uh, met, met die potten en pannen. Wat anderen weer niet doen. Nee. Uh. Maar hij bespeelt bijvoorbeeld de oedo. Ja, ja, ja. Zijn, zijn, zijn die, die, die mensen dan wel die, die bol. Zeg maar op elkaar ingespeeld? Zoals die, die Arthur en Erik en ja, Jean-Louis? Die, ja, die, die, die, het zijn professionele muzikanten. dus geen enkel probleem. Uh, die pakken zo met elkaar op wat ze spelen? Niet, dat niet alleen. Maar uh, de, de, de speellijst, die wordt van tevoren gemaild. Uh, de muziek wordt van tevoren gemaild. Dus iedereen heeft thuis al, al, al een dag of drie, vier... Ziet hij alles al voor ja. hem. Dankzij uh, de iPad. En de basis en, uh, is hetzelfde. En de iPad staat tegenwoordig op de lessenaar. Ja, ik heb dat bij het Nieuws concert ook gezien. Daar werd ja. dus ook de iPad gebruikt ja. als, als ja. muziekblad. Ja, en dat is dan wel weer een voordeel. En daar mooi. komt bij. Uh, het begint om half drie. En uh, ze zijn er meestal rond de twaalf. Dus die hebben alle tijd uh, om nog even de moeilijke passages uh, door te nemen. Of dan is de kerkdienst -dus klaar. En dan nemen zij de kerk over. Nou ja, ja. ja min of meer, de oude kerk. Ja ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Nee, dat klopt, dat klopt. Dus dat, dat, dat gaat allemaal, uh, allemaal, uh, allemaal heel makkelijk. En, en, ja, dus dat wordt wel weer, uh, ik, ik verheug me er wel weer op. Ja. Het is weer iets wat we, wat we nog nooit hebben gedaan. Ja. En het genre van, uh, van uh, Nathalie? Ja, dat, dat, dat is toch, dat geldt eigenlijk voor, voor iedereen wel. Is er, want het is, klinkt niet echt uh, Nederlands, uh, deze nee, naam. Nee, maar dat is ook niet haar echte naam. Oké, okay. nee. haar artiestennaam? Haar, ja, haar echte naam is Habers. Ah oh, ja. En, en, maar dat was een hele bekende muzikale familie in het Hilversumse. He? En, en uh, uh, haar vader uh, gespeeld in, in, in de grote dansorkesten en, en noem maar op. Dus die, die muziek die is er wel altijd, van kind af aan, uh, is dat er altijd om, om haar heen geweest. Oh, ja. En dat zie je natuurlijk bij heel veel. Ja. He? Maar. Ja, ja, ja, Habers. Nou ja, oké. Okay. Ik kan me ja. voorstellen dat je ja. een, een internationale nou naam heel uh, mooi, hoor. bedenkt. Mas hè ja, Dus dat, dat, dat ja. Het is toch allemaal een beetje het, het, het American zone ja. Dus de bekende, ja. De, de, misschien ook wel wat nieuwe nummers. En misschien ook wel een beetje Nederlandstalig. Ik, ja. ik, ik weet het niet. En ik wil, ik wil de speellijst van tevoren ook niet zien. Ik wil het ook niet weten. Uh, je hoort het wel. Je ja, het euh, ja, laat me lekker verrassen. wordt het een echte verrassing? Ja, natuurlijk. Ja, maar dan, ja, als je het van tevoren weet... Het, het probleem is namelijk... Stel dat je het weet. Hè, dat je Heb de titels weet die ze gaan zingen. Uh, maar iedereen interpreteert die muziek op een andere manier. Ja, ja, is, maar het is, het is. zelf ken je dan de interpretatie van uh, uh, uh, bekende Amerikaanse zangers of zangeressen ja. of whatever. Dan ga je het daarmee vergelijken. Ja, en dat nee. blijkt opeens heel anders te zijn. Ja, ja, dat, dat, dan, dan, dat moet je niet willen. Ieder, iedereen doet dat op zijn eigen manier. En zo hoort dat ook. Ik vind het prima. Ik wil het niet weten. Ja. nee, nee. Nou ja. uh, Hetzelfde als iemand anders die uh, de, de, de, komt. Uh, die weet ook niet van tevoren. Huh. Ja, ik weet ook niet. Nee. Ja, we zin, we zitten dus morgen in de krocht om uh, half ja. drie. Begrijp ik. Uh, ja. Zijn er nog kaarten te verkrijgen? Ja, ja, huh? ja. Geen probleem. Oh, uh, uh, voordat ik het vergeet. Uh, Theo heeft uh, morgenavond weer zijn stamppot uh, buffetje. Oh, ja. oh, naar de, de ja, uh, ja. voorstelling. Ja, in november uh, was de hutspot. Uh, uh, nee, oktober was de hutspot. Uh, november uh, de boerenkool. Met de kerst had hij een uh, drie gangen minuutje. Uh, voor die 12,50 euro. Nou, dat was echt fantastisch. Okay. 40 man in de grote zalen met z'n allen eten. Was, uh, Geweldig, echt. Briljant gedaan. En nu een, uh, een andijvie uh, standpot voor 7,5 euro. Met toetje daarna. Nou, nou. Ja. prima. Wel, uh, je bent wel even uit. Hè? Ja. Dat is, ja. Uh, ja, nee maar... Ik, nee, maar. Ja. Na het concert, dan heeft iedereen zoiets van... Ja, ja. Ja, dan moeten we naar huis Dat om te door. eten. Moet je dan wat doen, dan ja, dan vijf. moeten we ja, eten ook. Precies, ja. ja, nou, uh, moeilijk, moeilijk, moeilijk. Nou, dan kun je lekker ja, blijven dus wel, zitten. Je, je kan inderdaad eerst nog even een wijntje ja. nemen of, of iets anders en dan daarna gaan eten. Bijvoorbeeld. Maar laat degene dan ga je dan die, die het voldaan naar huis. Ja, absoluut. Maar degene die het nu horen, laten die zich even vandaag melden. bij Theo melden ja, van wij blijven eten. Ja. Ja, we moeten er een beetje rekening mee houden. Ja, hij ja, ja. heeft hij een, een maximum aan natuurlijk. Ja, ja, ja. Maar goed, als het nou straks zomer is, dan gaat hij iets anders uh, bedenken. Want het blijft wel doorgaan dat hij <tie> blijft koken na het. Uh... Geen idee, want het, het is een actie van Theo. Oh. Het is, het is, wij hebben er als stichting uh, hebben wij er geen, uh, geen invloed op. Nee, het is, uh, Theo doet dit ja. op, uh, op, op eigen, op, eigen, op eigen titel. Ja, ja. Goed. ja. helemaal. Ja. Leuk. Hans, eh, omwille van de tijd gaan wij ja. afsluiten. Morgen dus in de krocht. Jazz in Zandvoort met uh, Nathalie Masclee. Zeker. We gaan het meemaken. Ja. En, uh, we horen graag van jou weer wanneer uh, we weer kunnen genieten van jazz in Zandvoort. Ja. Februari, Benjamin Herman. Laat ja. iedereen he he maar in de agenda schrijven. He he we gaan uh, even onze afscheidslijst doen. Met ja. andere woorden, we gaan bedanken, Daniel Leffert, voor de techniek. Heel fijn. De redactie, uh, perfect gedaan door Gerry Rutte. De koffie hier werd geschonken door Don de Grebber. En uh, ja, natuurlijk, ook de Hoogland, bedankt voor de gastvrijheid. Graag tot volgende week. De presentatie van Irene de Jager. En Rob Petersen. Uh, ik, ja, ik heb nog niet de nieuwe almanak, die moet ik nog even halen. Maar uit de oude almanak staat: Het is winter als de kachel meer brandstof vergt dan de auto. Nou, het wordt wel tijd trouwens hoor, ja. dat het koud gaat ja, een worden. een beetje koud mag ik, wel, ik ben er klaar niet te veel gaan vriezen. Wij sluiten ja. af met Vangelis uh, Portrait Conquest of Paradise. Ja, tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Bedankt. Bedankt.